Vrijdag 18 mei komt een nieuwe album uit van Allen Clark. Generation Love Revival, zo gaat het album heten. Zijn eerste single komt een weekje eerder, op 11 mei uit. Die gaat Let's Some Air heten. Ook al maar een paar tryouts. Wil je daarheen? Check de site van Allen Clark voor meer informatie. En van harte welkom bij een nieuwe Intempt View, tweede uur... Uh, 7 april 2012 En ja, we zitten toch in de paassferen Morgen is de paasdag Even eieren nieuws Wat maak je nou gerichte keuze voor biologische of vrije uitloop eieren In plaats van een scharrelei De consumenten testen 17 merken biologische vrije uitloop eieren En scharreleieren uit de Nederlandse supermarkten Alle eieren hebben ongeveer dezelfde samenstelling van vet en cholesterol Alleen de omega eieren bevatten meer gezond vet dan de, dan de andere eieren Ah, dat snap ik wel. Natuurlijk maak je dan wel de keuze in gedachten aan de kip. Want volgens mij is dat het enige wat dan belangrijk is voor sommige mensen. dan. En altijd al willen weten hoe de ideale man eruit ziet: De ideale man drinkt bier, eet graag vlees en is 1,80 meter 80 lang. Dat blijkt uit een onderzoek waarin 2000 vrouwen werden gevraagd waar de ideale man aan moet voldoen. Een vegetariër is voor de meeste vrouwen een afknapper. Qua uiterlijk is de ideale man 1,80 meter lang dus. Met kort, donker haar en een uh, glad gezicht. Hij is goed gekleed zonder al te trendy te zijn. En heeft bij voorkeur geen of weinig borsthaar. De ideale man moet ruim 58.000 euro per jaar verdienen. Ruim 70% van de vrouw wil een man die meer verdient dan zij. En 50% wil persen een man met een academische titel. Te serieuze mannen zijn ook niet populair. Ruim 40% van de man geeft de voorkeur aan een uh, man met een goed gevoel voor humor. Boven man die van diepe gesprekken houdt. Gevoelig moet hij wel zijn. 86% van de vrouw geeft daar weer de voorkeur aan. Hij moet huilen bij romantische films. En twee keer per week zijn moeder bellen. Oh God. Tenslotte willen vrouwen graag een man die handig is en kan klussen. Hij moet een rijbewijs hebben, kunnen zwemmen en kunnen fietsen. Zo ziet dus de ideale man uit. Nou, ik wil wel graag een vrouw die dikke titel heeft, een mooie kont, universiteit studeert, goed verdient, verstand van voetbal heeft, bier drinkt, goed kan zang maken van muziek uit en lekker kan koken. Het is zo makkelijk. 106 Just hear me now and let me speak my Everything Nadia Ali, Rapture en daarvoor de nieuwe van Chris Hoordijk en Won't You Stay. Eerst deel van het programma, het eerste uur hebben wij um, het schema van de activiteiten doorgenomen. Wat de eerste paasdag plaatsvindt hier in Zandvoort, per activiteiten. Um, nu deel 2. wat vindt er maandag 9 april, tweede paasdag plaats? Nou natuurlijk de kruidvat van Paas races Nou... CFM is er gewoon uh, de hele dag bij. Aanstaande maandag met uh, uitgebreid verslag van 10 uh, tot 5. Dus de hele dag kan je luisteren naar CFM. Meer informatie te vinden op www.cfmsandvoort.nl Na een aantal jaren de fijne kneepjes van het vak geleerd hebben wij Faceband Jukebox. Besloten Adriana en Vladimir duo Sherry Fresh te vormen. Twee ervaren entertainers die met een veelzijdig repertoire menig gaan op de dansvoer krijgt. Van sfeervolle love-songs, top 40-hits, gouden classics en exotische Latin to funky 70s disco. Sherry Fresh is van alle markten thuis. Geniet van deze tweede paasdag van dit uh, wervelende duo en kom met Sherry Fresh meefeesten. Nou, Dat vindt plaats in Holland Casino. 18-plus natuurlijk, dresscode Stijlvol en verzorgd. En het, is, uh, het bestart vanaf 6 uur. Meer informatie vinden op wwwhollandcasinonl slash Zandvoort. En schminken en paaseieren zoeken. Kan natuurlijk niet ontbreken op tweede paasdag. En uh, dat is in samenwerking met de lachende zeerover. De kinderen kunnen van 11 tot 4 zich laten schminken. En kunnen ze paaseieren zoeken. Bij beide activiteiten zal de paashaas aanwezig zijn. En de kinderen kunnen op de foto met hem. Reserveren is wenselijk via info. De streepje lachende streepje zeerover.nl en paaseieren zoeken. Lijkt me leuk. Reserveren is wenselijk via info. At de streepje lachende streepje zeerover.nl Dat vindt plaats op de strandweg 1 van 11 tot 4. Morgen tijdens zondag in Cameland van 2 tot 5. Natuurlijk veel meer informatie over deze evenementen. Je luistert naar ZFM Zandvoort, Entertainment for You, bijna tien voor half zeven. En wat is dit mooi zeg, Jonathan, Jeremiah en Justified. I always thought that you'd be somewhere else, it's just that. I never thought you'd leave me behind. Perhaps in time I'll realize it's justified. You must have wanted other than myself At least I, I can't find any other reason why Perhaps in time I'll realize it's justified It's justified Don't you ever forget me, girl? You got a lot to learn. You never fail to make me wonder why in all this time. I could have guessed that there'd be someone else. It's just that. You told me that you'd always been mine Perhaps in time I'll realize It's justified You never thought other than of yourself At least I I could have had a reason why Perhaps in time I'll realize It's justified. It's justified. Ooh, but don't you ever forget me, You got a lot to learn. You never fail the why in all this time that you've denied you had the chance to tell me why Van zo'n Triggerfinger Officieel van Licky Lee Maar nu dus in de face van Triggerfinger I Follow Rivers Zometeen bellen wij met popster Henry Hij gaat vertellen wat er is gebeurd op Showbiz nieuwsgebied En uh, hij heeft me al invluisterd Het is een spannende editie deze keer Zometeen meer hier staploader. We get it Almost every night When they're Henry. En we hebben dan een beetje naar uitgekeken hoor. Het is Nieuws met Popstar Henry. Henry, goedenavond. Ja, goedenavond uh, allemaal jongens. En de we thuis natuurlijk ook. Hè. Allemaal uh, weer gezond uh, voor de buis of de, voor, de, voor de radio. Voor de radio. <tieden> Uiteraard. Dus uh, ja, dan hopen we dat we een heel fijn paasweekend krijgen. Is het lekker druk in Zandvoort? Ja, nou wij hebben een aantal uh, activiteiten hier in Zandvoort en er is ook weer racen natuurlijk. Dus het is hartstikke gezellig. Ja, zeker weten we ja, het daar. Het is niet altijd natuurlijk uh, 20, 25 graden met Pasen, hè. Het ja. is natuurlijk ook wel eens minder. En ja, ik heb me nog een stuk herinnerd, we hadden we zelfs sneeuw uh, op, op Pasen, hè. Oh, is dat zo? Ja, maar dat okay. is wel weer een tijdje geleden gelukkig. Maar dat hebben we dus, zo erg is het gelukkig niet. Dus, maar het zal wel, wel lekker buksel in de Zandvoort, neem ik aan, hè. Ja, dat uh, is gezellig. En uh, ja, goed, dan allemaal met een, met een, met een jas al op het terrasje zitten, hè. Ja, dat gaat prima. Het is nu ja, best fris, maar ik hoop dat het droog blijft. Dat is, scheelt in ieder geval ja. een hoop. Ja, dat is inderdaad een heel stuk. Ja. Zo te zien zie ik nog uh, zie ik geen activiteiten uh, in de buurt wat betreft regen ofzo. Dus uh, vandaag blijft we in ieder geval droog. Hè. Ja, dan hopen we dan morgen mogelijk een beetje redelijk weer blijven bij jullie natuurlijk. Hè. Dat zou heel mooi zijn. Goed, uh, Rudy. Ik heb met me natuurlijk nog wat dingetjes op de studio uh, opgedoken op, op uiteraard. En uh, even de dingen waar ik even mee begin eigenlijk. Afgelopen donderdag zijn we de studio ingedoken. Ja. Hebben we hebben de eerste basis gelegd voor de nieuwe single. Ja. En volgende week zullen we gaan inzingen. Er worden nog wat instrumenten bij gezet, allemaal. Dus het, het zit er allemaal hartstikke Ja, het wordt er allemaal ontzettend goed op in ieder geval. Nou, ik ben benieuwd. Ik, ik ben benieuwd. Ja, en jullie natuurlijk ook. Maar ik ga je uiteraard op de hoogte. Hè? Graag. Dus het is een beetje Mexicaans wat erin zit, het is, het is al meedoenstalig, okay. maar uh, wat, wat Mexicaans invloeden, wat, wat country invloeden, uh, ja, dus het, het wordt een hartstikke lekker gezellig lekker nummertje. Nou, ik ben benieuwd. Goed, ja, dan hebben we natuurlijk uh, uh, ja, de, de, de, de breukkrat tussen Gordon en, uh, en Raoul uiteraard, hè. En, uh, ja, ik heb het, uh, van de week heb ik het, heb ik het gehoord. Uh, toen zat ik live voor de buis. Echt, uh, RTL4 kwam er RTL mee. Ja. En, uh, ja, Gordon was helemaal verslag af, uiteraard. Blablabla. Bla, bla, bla, uh, je weet hoe Gordon is. Ja, het is een stomme, een stomme fout uh, gemaakt wat hij gedaan heeft, uiteraard. Ja. En, uh, niet echt slim. En of nou wel of geen foto's gemaakt worden van, uh, van hun activiteiten of wat dan ook. hij heeft een fout gemaakt. En, ja, daar heeft hij wel wat voor moeten doen Want ze waren van plan om te gaan trouwen, zelfs dit jaar, hè? Ja, dat hoorde ik, ja. Dus uh, ja, die zal wel goed uh, in zak en af zitten momenteel. En, uh, ja, echt een een lijnpoging uh, zie ik eigenlijk niet gebeuren op ja. dit moment. Maar die Gordon, hij, hij blijft bezig. En dan zegt hij: Elke week zegt hij: Ja, dit is de liefde van mijn leven. Maar toch ja, ja. weer vreemd gaan, hè? Hm. Ik geloof ook direct dat dat de liefde van, van zijn leven is. Maar nou, daar zul je op een gegeven moment ook uh, aan moeten werken natuurlijk. Het is niet zo dat jij uh, het liever bij je leven uh, op het tegengekomen bent en daar maar kunnen laten wat je wilt. Ja. Je zult er rekening mee moeten houden dat, dat, dat, dat, dat je een partner hebt en uh, die heeft ook gevoelens uiteraard. Ja. En dat gaat voor ons allemaal, uh, Rudy. Ja, zeker. En ook voor Gordon dus, schijnbaar. Hè? Ja. Goed hoor, maar in ieder geval wordt het vervolgd uiteraard en uh, we houden natuurlijk nauwgezet op de voet hoe uh, het gaat, zich allemaal gaat ontwikkelen. Ja. ja goed, dan hebben we natuurlijk de gezondheidsproblemen van Marco Borsato. Ja, dat is wel en, heftig hoor, ik. Ja, best wel heftig. Hij heeft al maanden te kampen met gezondheidsproblemen en uh, hij heeft uh, weer een, uh, voor de tweede keer een flinke uh, zware griep te pakken. Okay. En ik kan me het voorstellen, want die griep die is, uh, hij mag, is een schreef in de krant dat die vrij mild was, maar als je hem een paar keer achter elkaar krijgt, dan uh, word je er niet vrolijk van. En... Een van de symptomen daarvan is ontzettend veel hoesten. Ik heb er zelf ook last van gehad. Ja. Ik heb zeker een week of vier uh, heb ik er last van gehouden. Okay. En, uh, ja, die vrouw van mij heeft er ook last van gehad. Maar het schijnt bij, uh, bij, bij, bij ja, mensen van onze leeftijd van 45 jaar en ouder schijnt die heftiger toe te slaan dan bij de jongeren. Okay. Dus uh, ja, Mark heeft het goed te pakken hoor. Want hij is inderdaad het hoesten, zelfs als er een beetje bloed mee komt. Dus, ja. uh, maar hij uh, schijnt helemaal normaal te zijn bij die griep. Oké. Okay. Maar we wachten af, joh. Nog een paar weken en is het toch voor hem. Laten we het open, ja, zeker. Ja, ja en natuurlijk kan uh, ja, de nieuwe singer van Nick en Simon binnengekomen op 3 uh, itunes uh, hitlijst. Oké. Okay. Dus dat hebben ze niet slechter, dat breng ik toch, hè? Nee, dat, maar Nick en Simon zijn zo populair. Al brengen ze ja, hun Spaans ja, ja. nummer uit, dan wordt het alsnog goed verkocht, volgens mij. Ja, er wordt mee. Je natuurlijk op een bremen van dan mag die staan, staan met uh, de financiële zaken. Dus dat komt helemaal goed, natuurlijk. Ja, zeker weten. Oké, okay, we wachten even af. Ja, in ieder geval de trouwdatum van, van, van Simon, van ja. de reizen die is al bekend, dat uh, gaat 12 mei in Edam uh, gebeuren. Oké. Okay. Dus, uh, we zitten nog te wachten op een uitnodiging, dus, uh, maar dan wordt het live verslag vanuit het uh, ding natuurlijk. Ja, we, uh, nou, we, bellen, we bellen Simon wel eventjes. Huh? Ja, zeker. Even, uh, ja, goed. uiteraard. Komt helemaal goed, joh. <laughs> ja, en uh, ja, Barbie die is natuurlijk op huuringsreis. Ja, 1 april uh, is ze uh, is getrouwd in Den Haag. Ja. En uh, ja, er zijn er nog wel wat beelden van op, uh, op, op internet te vinden. En, uh, ja, ze zijn in ieder geval vrijdagmorgen zijn ze in het vliegtuig gestapt naar Mexico. hebben okay. ja, zon in Cancun en, uh, in Mexico, dus uh, die hebben het beter dan bij uh, ons. We zitten hier met, met die koud te klemmen. Ja. En die zitten lekker daar in, uh, in Mexico. Hoe lang houden ze het vol, denk je? Uh, ja, ik vind dat een hele goede vraag voor jou. Ja, dat weet <laughs> Twee uh, weken? Uh, ja, ik denk dat we een wat langer... We hebben dus ook wat langer een relatie met elkaar. Uh, ja. Uh, ja, je ziet wel, je hoeft niet veel te doen. Je hoeft alleen maar een beetje gekke bek te trekken en dop te doen. <laughs> en uh, je haar en brond laten verven. Ja, ja. En dan, dan heb je het gemaakt, hè? Ja, dat gaat heel snel, hè? Want ik heb geen idee wat ze eigenlijk gepresteerd heeft. Volgens mij helemaal niks. Nou ja, uh, alleen het programma. Ja, allee, het dat heen. is het enige waar ze bekend mee is. Maar je ziet ook um, dat um, iedereen die met O.O. Gersho uh, heeft meegedaan, brengt een single uit. Of die gaat uh, meedoen met een programma. Bijvoorbeeld, um, ik weet niet meer precies hoe die jongen heet, die Homo. Die meedeed uh, met O.O. Gersho. Die heeft nu ook weer een nieuwe single. En die was uh, vrijdagnacht bij Giel. Dus zien maar weer. Ja. Uh, en slecht dat het was. Slecht wat het was. Maar het, was gewoon de, het is gewoon de act. Ja, het is ongelooflijk dat, uh, ja, hoe dom het er echt is, weet je wel, en hoe slecht het nummer is. Ja. Dus, uh, als je dan een beetje een grove taalgebruik uh, iemand je mond hebt, uh, een beetje de idioot uit hangen, daar kom je een hele eind tegenwoordig. Ja, zeker. Ja, het is heel zielig, maar uh, ja, we nou, eerlijk zijn. die mensen kosten ook weinig geld natuurlijk, hè. Nou ja, die, weet je hoeveel die, die, die gast verdient? Zijn manager was er ook en Giel Belen ging het aan hem vragen. Hij ja, verdient ja. per 25 minuten um, 2500 euro. Ja, dan vroeger was het nog veel meer hoor. Die tijden zijn toch best wel veranderd ja. hoor. En, uh, ja, dat klopt inderdaad. Dat, dat, dat, dat soort bedragen worden er betaald. Ja. Uh, en, maar vroeger, als je nagaat dat als je Gerard Jolingen 25 minuten wilde boeken, dan was je ja. 20.000 euro kwijt. Ja, ja, ja. Dus dit, dit zijn bedragen die zijn uh, tussen haakjes gezegd aan 25.000 euro. Dat, dat valt nog mee hoor. Er zijn bedragen bekend van normale uh, beginnende artiesten van 10.000 euro of meer Zo. voor een half uur. Ja. En maar die, die, die tijd is gewoon voorbij en dat, uh, dat bijkt hier ook alweer uit. Ja. Maar als je eens kijkt van echt omgein, uh, dat je er zoveel, uh, ja, nog zoveel kunt verdienen eigenlijk. Hè? Ja. Ja. En dan echt artiesten die staan op een gegeven moment in, in programma's zoals Zalanske Talent uh, een deuntje te zingen. Hè? Ja, ja, ja. ja. Maar goed, in ieder geval, uh, we wachten af wat we verder gaan met, met Babi. Uh, we houden jullie uiteraard op de hoogte van uh, hoe, ver, hoe lang het uh, gaat, gaat duren tussen die twee. We wachten gewoon even lekker rustig af. Graag. Ja. ja goed, dan hebben we natuurlijk uh, Adele, die, uh, die heeft bonje met de buren. Uh, ja. Ze heeft namelijk een ontzettend dure villa, heeft ze. En de buren die zijn een, een zwembad met uh, terrassen aan het maken. En ja, we hebben natuurlijk graafmachines uh, die gaan aan de slag. Uh, ja, en, de plannen waren ze al gemaakt, voordat Adèle een maand twee naast me kwam wonen. Ja. En ze zegt, ze schrijven, dit is een, groot, een grote nachtmerrie is, ze was niet op de hoogte van de plannen. En dan had ze nooit 2 miljoen pond betaald voor een huis met zwembad van de buren in mijn achtertuin, dus... Okay. Ja, wie gaat dan even zo dicht bij elkaar wonen, als je toch uh, zoveel uit hebt? Ja, dat, dat snap uh, ik ook niet, nee. Nee, dat denk ik, er gaat toch iets uh, lekker op een pad land zitten, uh, ja. waar, je, waar je niemand ziet en lekker op je eigen... ...op je eigen, niemand last, ook niet van de buren, toch? Ja, zeker. Maar in ieder geval uh, maar dat gaat ze wel naar huis, dat kan er helemaal niet uit. Nee, niet uit. Ja, ze, ze heeft genoeg geld verdiend het afgelopen jaar, dus dat is, uh, zal geen probleem worden. Uh, uiteraard, zeker weten, joh. Goed, dan hebben we nog, natuurlijk uiteraard de Hollandse Talent, uh, gisteravond gehad. Heb jij even nog gekeken? Ik heb het niet gezien, nee. Hoe was het? Nee, ik heb het helaas ook niet kunnen zien, want ik had een uh, zangrepetitie gisteravond. Um, uh, we zijn op een gegeven moment nummer aan het doornemen geweest. En als is ik Hollandse Talent vergeten op te zetten. Uh, maar hebben we hebben wel alweer 2 miljoen uh, kijk eens naar gekeken. Ja, kopen, het is nog steeds zo populair, hè? Uh, ja goed, op dit moment is er natuurlijk weinig concurrentie. Er is, er is geen popstars, ja, klopt. Uh, er is geen, uh, The Voice is er niet op dit moment. dat zal, na de, ja, het zal na, na de vakantie wel weer heel anders worden misschien wel voor de vakantie. Ja. Uh, dan kun je nou een beetje vergelijkingsmateriaal hebben. Kijken die, wie is nou populairder, hè ons Talent of uh, popstars of, ja, ja. of uh, dus The Voice. Dat soort dingen dat zijn allemaal afgewacht in de, in de, de, voor, ja, de nabije toekomst zogezegd. Ja. Maar in ieder geval uh, twee miljoen kijkers, dat hebben ze in ieder geval niet slecht gedaan. Nee, zeker niet. Ik had het niet verwacht. Want zoals uh, vorige week hadden we het er ook even over. Dat, ja, uh, dat uh, ik, was, ik ben het toch echt een beetje moe. Van al die talentenjachten en al die talentenshow's. Maar blijkbaar de rest van Nederland uh, nog niet helemaal. Eddie, hey, uh, ja, zolang het programma uh, zoveel kijkers blijft trekken. dan is het, is het natuurlijk altijd moeite waard om ermee door te blijven gaan, uiteraard. Ja. En, uh, ja, de winner is wat we die uh, gezien hebben uh, uh, vorige maand. Dat was inderdaad een beetje een drama zo we zeggen, tussen haakjes. Hè? Ja. Terwijl dat programma in feite helemaal niet slecht was. Uh, daarmee zie je ook wel dat het de keuze van het tijdstip op iets wordt uitgezonden. Dat bepalend is voor het aantal kijkers. Want ja. ik denk dat op vrijdagavond is natuurlijk uh, veel... Uh, heb je veel meer kijkers, omdat ze zijn thuis zijn. Dan op donderdagavond, ja. uh, die uh, gaan ja. op een gegeven moment naar een sportvereniging. Die gaan even fitnessen. Uh, die hebben afspraakjes nog. En, uh, ja, ik denk dat het de strategisch niet zo slim gekozen is op Nou ja, het was natuurlijk, die keuze is natuurlijk heel erg moeilijk. Omdat je op vrijdag ook natuurlijk de, de Voice of Holland erbij had. En op ja, zaterdag ja, ja. had je ook weer programma's. Dus Het is gewoon heel moeilijk om zo'n keuze te maken natuurlijk. Ja, je ziet toch wel dat er invloed heeft. Um, uh, want het programma op zich was helemaal niet slecht. En uh, hmm. de format die gekozen is. Maar goed, ik ben benieuwd wat uh, de volgende editie van de Winner is gaat brengen. En uh, of die inderdaad ook weer op donderdagavond wordt uitgezonden. Ja. Dus ik, wist, ik denk even afwachten hoe dat uh, uit gaat zien ja, nou ja, we gaan, het, we gaan het zien. We gaan het zien, inderdaad. Uh, ja, we hebben natuurlijk nog één dingetje voor jullie, dat, dat kunnen we jullie niet onthouden. Want uh, Bree Hazers is natuurlijk weer eens een keertje negatief in, het, in, een, in de publiciteit gekomen. En uh, daarin heeft hij op een gegeven moment uh, toen be beweerd dat hij meer dan 50 vrouwen seks heeft gehad. God ja. Um, uh, ja, nu geeft hij toch wel een beetje Hij van ja. Nou, het, ik, ik, ik denk dat ik een beetje de tel kwijtgeraakt. Goed. Zielig, ja, dus, hè? Ja, ik vind het inderdaad... Uh, moet je daar trots op zijn? Nou ja, het is meer een beetje stoerdoenerij. En uh, waarom, waarom zou je dat moeten zeggen? Komt hij iets te ja. kort of zo? Ik weet het niet. Een beetje puberteit misschien. Ja. Dan is hij er niet helemaal uit. Hij is al 18 jaar, maar uh, uit de puberteit is hij nog lang niet. Nee. Maar goed, als we eens beginnen met 5, Ja goed, als je dan het wel kwijtraakt, dan heb je het toch wel heel goed gedaan, denk ik. Hè? Nou, ja, dat nou, Als wel. je er zo trots op moet zijn, dus... Uh, <laughs> Ik ben benieuwd wat met hem af gaan lopen. Ja. Maar daar gaan we natuurlijk graag in de film meer van horen, uh, Rudy, uiteraard. Ja. ja, goed. Dan uh, blijft het natuurlijk niks anders over jullie allemaal ontzettend fijn uh, Paasweekend te wensen. Echt iets op Maar Ja, je, je kunt altijd nog lekker binnen, binnen gezellig maken. Van duur of iets dergelijks. Hè, want barbecue zou, denk ik, niet in zitten met het weer. Maar uh, er zijn genoeg mogelijkheden om een ontzettend fijn weekend en een lekker lang weekend van te maken. Hè? Zeker. Ik het antwoord toch? Ja, He? zeker weten. Gaat het lukken, Henry? Jij ook heel fijn weekend? En uh, ja, Dank tot volgende week hè. Tot volgende week, dan zijn we er weer hè. Oké, okay, hoi. Hey, doei, doei. Waiting for the phone to ring I'm searching for a song to sing My God, I feel lonely Your music's playing in my head My patience, I won't regret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 I can play the game I really think she knows me Woman, she acts just like she knows Woman, really think she knows me in the middle of Wat een vliegtuig of een zeeuwen. Siedt u daar een paar? Laat me iets aanmerkeren. Waarna ze Americano, een tijdje geleden hè, nou ja, een tijdje voor mijn gevoel dan, Yolanda Bicol featuring D-Cup hoorde je, Danny Vera, Football international, daarvan is die bekend, heeft een nieuwe single uit en dat het vind, het, vind ik echt heel erg een leuk liedje. Volgens mij gaat Danny een beetje de popkant op, misschien als hij op de radio wil gedraaid worden, moet dat ook wel, zijn nieuwe single, de nieuwe single van Danny Vera heet Find Me. of the line You stay behind in summer Your voice I hear while you don't speak somehow trapped inside Come on. Ja, de nieuwe van Danny Vera hoorde je. En Find Me ga ik sowieso vaker draaien. Waaronder in morgen. Want morgen is namelijk zondag in Kenmerland hier bij ZFM Zandvoort. Wat uh, gebeurt er in de regio en uh, onder andere ook um, live voetbalverslag. Morgen zondag in Kenmerland met mij en uh, Aldemoraal vanaf twee uur te beluisteren. Ook uh, zometeen de herhaling van de Euro Breakdown met George van Dam. Wat zijn de grootste hits van... Europa, Je hoort het uh, zo meteen. En ik wil, uh, ja, wel, wel de laatste plaats moet altijd goed zijn vind ik. Een plaat waarmee je het weekend, oftewel de zaterdag, fantastisch mee kan starten. Maakt niet uit wat je mee gaat doen, maar het moet zo'n plaats zijn waar je een speciaal gevoel van krijgt. De Swedish House Mafia, een van de grootste DJ's ter wereld, hebben een nieuwe single uit. En wat is die lekker zeg, en wat een knaller. Een nieuwe single van de Swedish House Mafia heet Greyhounds. Fijn, fijne zaterdag en tot morgen.